ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Ben Fontein met het NOS Journaal. In Egypte is de Moslimbroederschap bestempeld tot een terroristische organisatie. De autoriteiten houden de Moslimbroederschap verantwoordelijk voor een reeks recente gewelddaden in Egypte. De Moslimbroederschap is de beweging van oud-president Morsi, die afgelopen zomer door het leger werd afgezet. Sindsdien gaan aanhangers van de Moslimbroederschap bijna dagelijks de straat op om daartegen te protesteren. In zijn eerste kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander het thema verbinding centraal gesteld. Verder noemde hij de dag van de troonswisseling een onvergetelijke ervaring. De Tweede Kamer is lovend over de kersttoespraak van de koning. PvdA-leider Samson noemde de boodschap warm en persoonlijk. De inhoud van de kersttoespraak was overigens voortijdig bekend geworden. Aan het begin van de middag verscheen op internet een link naar het ondertitelbestand van de Nederlandse publieke omroep. De RVD noemt het onvoorstelbaar stom dat de kersttoespraak voortijdig te vinden was.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 In Turkije is vanmiddag ook de minister van Milieu opgestapt. Eerder stapten de ministers van Binnenlandse en Economische Zaken al op. De minister die vanmiddag zijn ontslag bekendmaakte riep premier Erdogan op zijn voorbeeld te volgen. De ontslagen hangen samen met een corruptieonderzoek in Turkije. Het weer vannacht zo goed als droog, en een graad of drie. Maar in het noordoost is kans op voorstaande grond. Morgen bewolkt, soms even zon. In het zuidwesten kan een bui vallen. Verder blijft het overwegend droog en het wordt zes of zeven graden. Dit was het NOS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 De beensers zijn zo ziek Nummer 7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 Onder de kerstboom En zet hem op ZFM Nummer 3 Yeah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 Just hear those slave bells jingling ring-ding.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 in hand with all my friends All the things that we planned My son's eyes and the outline of his hand And even though I hate constant Reminder that I'm getting old. Another year draws to its close. Entire London slows. But when I dream tonight, I'll dream of you. And when the tears Oh